Uur. Mariel Hageman met het N15 uit Maasluis opgepakt nadat hij een bedreiging op Twitter had gezet. In zijn tweet schreef hij dat er vanavond om half acht een schietpartij zou zijn in winkelcentrum De Koningshof in Maasluis. Het bericht leidde tot veel meldingen bij de politie. Na zijn arrestatie zei de jongen dat het idee voor de tweet als grapje is ontstaan met wat vrienden. Hij wilde kijken welke gevolgen zo'n dreig tweet zou hebben.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 Welkom terug bij Peaceful Radio, aflevering 751 hier op CFM Zandvoort. Wat was ik in de war met het vorige uur? Zeg ongelooflijk. Nog helemaal in de feestroes van vorige week natuurlijk. Toen ik nog dat, uh, aflevering 750 was. Nee, we zijn in 751. Maar goed, doet er ook maar verder niet toe. Peaceful Radio hier op CFM Zandvoort met Music for Well and Being. Um, nummer 5 En een mooie cd van Paul Winter We gaan door Dan heb je er al Karsten Rozemunt met Celtic Treasure Alle twee cd's zijn van Wunixmuziek Winux Wunixmuziek.com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 The dance, the the mantra Sarana, para Brahman, Paramatma, Sri Bhagavati, Sameha Ja. gedrag brengen. Goed, het, het kanaal van met de CD's Shamanic Healing eh, van het label New Earth Records tot ons gekomen via Osho.nl. Pracht, ja, prachtige CD en een goede artiest natuurlijk. Ik ga afsluiten met Fingerprints on a Rainbow van Geert Verbeke. En Geert, eh, ben we weten is, dacht ik, een, een Belg die prachtige muziek heeft gemaakt. Mijn naam is Benno Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. Ondanks alle verwarring over het aantal afleveringen maakt het allemaal niet uit. Dit was aflevering 751. Natuurlijk kan je het allemaal naluisteren op www.peacefulradio.eu En op deze website van SIVM Zandvoort vind je de playlist. Een hele fijne avond, goede dag.